Dik ter Haag met het NOS-journaal. De politie is op het oude terrein van de Hells Angels in Amsterdam begonnen. Het terrein is afgezet met zwarte doeken, er zijn speurhonden aanwezig en er staat een graafmachine klaar. Waarom de politie een zoekactie is begonnen is niet duidelijk. De Hells Angels vertrokken onlangs van het terrein omdat de gemeente er woningen op wil bouwen. Drie hoge snelheidstreinen van Feyra en een van Thalys hebben sinds 8 uur vanochtend stilgestaan in de buurt van Rotterdam. Passagiers zeggen op Twitter dat na een tijdje de elektriciteit uitviel en dat de wc's overstroomden. Inmiddels rijden twee treinen weer en is er met een dieselmolokomotief weggesleept naar station Schiphol. De vierde trein staat nog steeds stil. Volgens de NS was er een probleem met de hoogspanning. Voor de kust van Nigeria hebben piraten de kapitein en de bemanningslid van een Nederlands vrachtschip ontvoerd, meldt het Internationaal Maritiem Bureau. Gistermiddag acht, gingen acht gewapende piraten bij het schip aan boord. De bemanningsleden werden beroofd, de kapitein en een hoofdwerktuigbouwkundige hoofdwerktuig, werden meegenomen. Er is nog geen eis voor losgeld binnengekomen. De bemanning zou bestaan uit Russen, Oekraïners en Filipijnen. De FNV is bereid om de WW-premie weer door de werknemer zelf te laten betalen, maar dan moet het kabinet bij nieuwe bezuinigingen niet morrelen aan de WW-uitkering. Dat zei FNV-voorzitter Jongerius bij de presentatie van een alternatief plan voor de economie. De FNV pleit daarin onder meer voor meer investeringen in besparing van energie feyenoord Spits Fernandes is voor vijf wedstrijden geschorst. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager betaald voetbal telde mee dat Fernandes in het verleden al eens vaker was geschorst wegens wangedrag. Trainer Harm van Veldhoven vertrekt na dit seizoen bij Rode JC. 49-jarige van Veldhoven is na ruim drie jaar toe aan een nieuwe uitdaging. Afgelopen seizoen werd Roda zesde. Momenteel staat de club uit Kerkrade op de negende plaats. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Temperatuur 9 graden aan zee. Er gaat of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Vrijdag meer zon. Dit, was... Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat de file op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat tussen Knoop het Hoevenlaken en Leusden, 3 kilometer. En in het Westland is de N222, de weg naaldwijk rijswijk in beide richtingen dicht. Tussen Quintseel en Den Haag-Zuid. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen.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 Ja, luisteraars, goedemiddag. Welkom live vanaf het gasthuisplein. CFM Live in het kader van de Kids Adventure Week. Gisteren hadden we al een uitzending. En vandaag de, de tweede uitzending. En morgen hebben we ook nog een uitzending. Vandaag zijn we verantwoordelijk voor het samenstellen van dit programma. En het presenteren CQ. De muziekkeuze. Daar hebben we vijf heren. We zijn als heren onder elkaar vandaag. Vandaag is Tobias, Gideon, Luca, Ricardo en Luke verantwoordelijk... ...loek verantwoordelijk voor deze uitzending. Uh, we gaan, uh, wat gaan we straks doen? Uiteraard gaan we praten met uh, Loek zometeen om rond de klok van 10 over één. Want die heeft uh, afgelopen zondag al gemountainbiked... ...en uh, wij zijn reuze benieuwd hoe het daar uh, aan toe is gegaan. Alles natuurlijk in het kader van de Kids Adventure Week. Rond de klok van half twee komt, uh, kunt u het weer verwachten... ...en uh, daar hebben wij voor onze weerman Ricardo vandaag mee belast. En uh, hij heeft niet zo goed, goed bericht voor ons geloof ik... Want het het blijft een beetje grauwig. Dan hebben we rond de klok van tien over half twee hebben we Dier van de Week. En dat wordt gepresenteerd door Gideon. En aan het eind uh, hebben we nog een nieuwsblok. En dat wordt verzorgd door Luca, Loek en Tobias. En Tobias die gaat het over het voetbal van vanavond hebben. En dat doen we dan ook samen met alle andere jongens. Want dan gaan we eens even kijken wat zal het gaan worden. Engeland tegen Nederland in het kader van een oefeninterland. En Nederland wint natuurlijk. En wie wint? Nederland, nou ja. altijd. Maar goed, daar hebben we het straks aan het einde van het wel over. En we hebben natuurlijk veel muziek door de jongens zelf meegenomen. Door Tobias, Gideon, Luca, Ricardo en Luc. Dus ik zou zeggen, Roy, laat maar horen. I can't forget you baby I think about your 8 day Dat, als eerste hoor je Chris Willis en Fergie met Kedden over You. En daarna hoor je Luna met mama, Carucho. Goed, dan zijn we weer helemaal bij. Uh, aangeschoven is uh, Luke. Ik zei er net in de aankondiging ja. verkeerd. Waarvoor mijn excuses. Luke, welkom in de studio. Uh, jij hebt in het kader van de Kids Adventure Week op de sportieve zondag... Sportief ben jij geweest. Ja. Wat heb je zondag afgelopen zondag uh, gedaan? Gemountainbiked. Gemountainbiked? Ja. En Wat is mountainbiken? Is dat gewoon fietsen? Nee, dat is niet fietsen, maar dat is gewoon fietsen, maar dan van heuvels en heuvels oprijden en afrijden. En dan bochten heel snel achter elkaar. En waar vond dat plaats? Uh, in de duinen rond de circuit Zandvoort. Oké, okay, dus in, in, in, in het binnenterrein of het buitenterrein? Uh, binnen- en buitenterrein. Oké. Okay. En deden veel uh, jonge kinderen aan mee? Uh, minder dan uh, vorig jaar met de sportpas, toen had ik ook meegedaan. Er uh, waren wel minder. Maar het was wel uh, net zo leuk. Was wel net zo leuk? Ja, het was heel erg leuk. Schat, is hoeveel kinderen hebben we eraan meegedaan? Ongeveer 15, uh, hmm? denk ik. Oh, Oké, okay. gezellig, hartstikke leuk. Maar is mountainbiken, dan doe je dat hetzelfde als op een fiets hier, die bijvoorbeeld hier voor de staat. Nee, je moet wel echt een. Er uh, was wel een klein meisje bij, die had een gewone fiets zonder versnelling. Dat kan je echt beter niet hebben. Je moet, als je met een gewone fiets, die valt binnen min van tijd uit elkaar. Ja. En. Uh, ja, je moet echt ook gewoon een fiets hebben waarmee je makkelijk een heuvel op kan rijden met goede versnellingen, want anders rit je het echt niet. Hoeveel kijk, ik, ik, oma fiets heeft bijvoorbeeld drie versnellingen. Maar een mountainbike fiets heeft waarschijnlijk veel, uh, veel meer. Ik hè? heb 21 versnellingen. Hoeveel? 21. Hooi dat Roy? 21 versnellingen zeg. Nou, dat is nogal wat. Dan heb jij er niet zoveel op je fiets? Ik <imposed> heb er niet zoveel. Heb je wel een fiets? <macht> ik heb nee, ik heb alles met vier wielen vind ik leuker. Maar goed, uh, uh, oh, uh, oh, de parcours, hoe lang was het parcours? Hoe lang ben je onderweg geweest? Uh, twee uur ongeveer, maar dat ging redelijk snel voorbij. Want ja, het was heel leuk. En het waren allemaal heuvels en er waren ook nog allemaal andere groepjes met mannen die gewoon voor de lol die gingen daar ook gewoon. Ja, ik deed het ook eigenlijk voor de lol. Iedereen deed het voor de lol, maar ja. gingen ook gewoon. Ja, er waren ook andere groepjes mensen. Weet je ook wie dat georganiseerd heeft? Bedoel, uh, uh, ja, Verstegen Zandvoort. Oh, perfect. Ja. Dus die, die, ja, dan komen veel wielrenners ja. en, en ja. mountainbikers en die hebben ja. allerlei fietsen. Ja. En had hij die fietsen ook uh, ter beschikking gesteld? Ja, of... hij had ook uh, helmen en uh, ja, hij had helmen en fietsen ter beschikking gesteld. Uh, ja, uh, mijn broertje die kreeg zelfs uh, zijn zoons fiets. Uh, die kreeg hij. Zo? Dus, ja, en dat was een heel mooie. Dus hij had wel geluk. En ja, ja we kregen, kregen ook allemaal helmen. Ja. Ja. En er waren geen, geen ongelukken gebeurd, hoop ik Nou, ik viel wel van een anderhalve meter naar beneden in de prikkelbosjes dus Toen moest ik daar wel Auw. uitgesleept uh, worden Ja, dat deed heel erg pijn Oeh, en daarna gewoon weer op de fiets geklauterd? Ja, ja Nou, stoer hoor ja. Of vet heet dat tegenwoordig, hè? Wat zei je? Vet cool Nee, <laughs> ja, niet echt. Oké, okay, maar dat was dus een leuk evenement. Ja, dat is. Was... En uh, heb je nog meer evenementen aan deelgenomen? Uh, nee, nee. Dit is je tweede ja, evenement. Ja, ja. Hier radio presenteren is het tweede. En ga je verder nog wat doen van de week? Dat weet ik niet. Ik hoor nu van andere kinderen dat er ook een duikevenement is met scuba. Dat heb ik ook al wel eens gedaan. En dat, uh, daar wil ik me ook heel graag voor opgeven dan, want dat lijkt me ook heel erg leuk. Dus als je hier straks klaar bent, dan, dan ren je naar het VVV en dan ga je kijken ja. of, of daar nog een plaats ja, is. Ja, dat, uh, dat hoop ik wel. Ja. Want uh, ik vond het vorige keer hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk. Ja. Fijn dat je dit even in de studio ja, wilde vertellen. Ja. We, we spreken elkaar straks nog ja, weer even. Okay. Dan gaan we nu weer terug naar de muziek. Ja, je mag hem weer naar beneden doen. Ja, zometeen nog niet als ik je aanwijs. Want we gaan nu luisteren naar Chris Brown met Ricky. Yeah.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 C'est fini, alors on danse <middels> um, ik vind Chris, dat liedje van Chris Brown Dit was Chris Brown heb je gehoord Met Ja Dr yeah, drie keer En daarna hoorde je Stromee. Alora Dans. Goed, uh, Loek is even blijven zitten, want Loek heeft nog een uh, belangrijk nieuwsbericht voor uh, de luisteraars. Zeg ja. het eens, Loek. Uh, politie vraagt alertheid tijdens vakantieperiode. In de regio Kennemerland is op dit moment schoolvakantie en dit heeft tot het gevolg dat veel mensen niet thuis zijn. De politie wil daarom aan de thuisblijvers vragen om extra alert te zijn op woninginbraken in de buurt. Indien... Mensen iets zien wat niet pluis is, bijvoorbeeld personen die over schutting klimmen, die bij huizen naar binnen staan te kijken of die rondhangen in de buurt, wil de politie hen verzoeken om deze informatie te delen. Wanneer mensen getuige zijn van een mogelijk misdrijf kan 112 gebeld worden. Indien de informatie minder dringend is kan er contact worden opgenomen met de politie via 09008844. Ook kan informatie unaniem worden doorgegeven door te bellen met misdaad me Meld misdaad anoniem via 08007000. Oké, okay. uh, Loek, bedankt voor deze belangrijke mededeling. Ja. Ik... We gaan uh, weer terug naar de muziek. En over twee plaatjes gaan we het weer doen. En dat wordt gepresenteerd door Ricardo. Het is half twee, dus het is tijd voor het weer. En daarvoor is aangeschoven Ricardo. Ricardo, wat voor weer hebben we en krijgen we? Um, verwachting voor vandaag is... Het is op deze woensdag wederom grijs, bevolkt en nevelig. Um, het blijft wel droog, maar de kans op zon is weer erg klein. De temperatuur komt iets hoger uit dan gisteren... en stijgt vanmiddag naar maximaal 11 graden... en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind... En de verwachting voor morgen 1 maart, komende nacht is en blijft het bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Ook morgen verandert er aanvankelijk weinig met veel bewolking, maar in de middag lijkt de bewolking grotendeels te verdwijnen en komt dus de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt maximaal 12 graden. De wind waait uit het westen, later uit het noordwesten en is zwak tot hoog uitmatig van kracht. En dan de verwachting voor vrijdag 2 maart. In de nacht naar vrijdag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar Waarden omstreeks de 5 graden. Het is bewolkt, vrijdag is het bewolkt, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag een graad of 10. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht. Nou, dit blijft dus een, uh, dankzij Ricardo, blijft het een grijze week. Ondanks dat hebben we natuurlijk wel de Kids Adventure Week. En we zijn al aangelangd aan dag 4, de wonderlijke woensdag. En het is een schrikkeljaar. Hè? het is 29 februari. Dus dan moeten we weer twee jaar wachten voordat hij weer terugkomt. Goed, Ricardo. Uh, Ricardo, je hebt niet alleen het weer nu net gepresenteerd, maar je weet ook wat er nu op de draaitafel ligt. Ja, um, speciaal voor mijn stiefvader in een nieuwe Afrojack. En Steve Aoki met No Beef. No Beef. Johanna die Troy was dat. En ja, wij gaan snel verder met het programma. Wat staat er op het programma, Albert-Jan, nu? Goed, nou, uh, het dier van de week, hè. En uh, daarvoor is aangeschoven Gideon. Gideon, welkom aan de tafel. Hoi. Hoi. Hoi. Goed, het dier van de week. Vertel. Dier van de week, Sifan. Sifan is een herder van ongeveer twee jaar jong. Ze is gevonden en ondanks haar chip heeft haar eigenaar zich nooit gemeld. Nu wacht ze op een leuke baas die haar leven een nieuwe winning kan geven. Toen ze binnenkwam was ze erg mager. Maar vele hapjes, later komt ze inmiddels alweer wat aan. Omdat ze is gevonden is er niet veel over haar bekend. Of ze kan omgaan, ze speelt erg graag de baas. En tegenover andere honden valt ze nogal uit. Als ze aan de lijn loopt, maar met de juiste aandacht, zal dit nog wel veranderen. En gehoorzaamheid, cycres, zou haar voor haar ideaal zijn. Verder is ze gewoon een. Hele lieve hond die graag met iedereen meegaat om lekker te wandelen. Sivan is behoorlijk groot en heeft dus een huis met de nodige ruimte nodig. En valt een vlat komt. Dat kan ook niet. In aanmerking als nieuw huis voor haar. Bent u een echte liefhebber van dit ras? Of bent u gewoon gevallen voor haar? Kom dan snel. Eens langs om kennis te maken met Sifan. Goed gedaan Gideon. Dat was het dier van de week. En hoe heet die hond ook alweer? Sifan. En waar moeten ze dan heen naar het dieren, dierenasiel? Kennemerland. Heb jij ook een telefoonnummer van toevallig? Ja. Welk telefoonnummer is dat? 0235713888. Kan je het nog één keer halen? 0235713888. Goed, gaan we weer terug naar de muziek en ik ben heel benieuwd wat het nu weer wordt. We gaan nog een klein beetje in de dance stijl verder, oh, maar daarna, daarna gaan we speciaal voor Albert-Jan wat rustiger weer doen. Nou, dan moet een van de heren een verzoek doen. Oh, jee, jee. En Goed. we gaan nu luisteren van Luna met Vamos Sama Playa. Like a home Er was natuurlijk Beyoncé met de Greenlight. Ik draai per ongeluk, voor de luisteraars weten er natuurlijk niet, maar ik draai het verkeerde nummer. We zouden eigenlijk Delilah draaien, maar ja, fouten maken is menselijk. En uh, wij gaan snel door met het volgende bericht. Ja, en dat is het uh, nieuwsbericht en dat uh, uh, wordt gepresenteerd door Luca. Luca, kom er maar in. Het afgelopen jaar is het, het aantal bandbetalers in Zandvoort... Dat meerdere boetes open heeft staan flink toegenomen. Deze wandbetalers komen vooral uit landen waarmee Nederland een verdrag heeft. Om boetes te ku kunnen innen, ieder schafte als antwoord, de wielklem af omdat gele monster toerist onvriendelijk was. U blijkt dat de hervoering noodzakelijk is, want veel van de buitenlandse foutparkeerders betaalt de boete niet. Het vluchtgedrag en de buitenlandse foutblokkeerders kost de gemeente Zandvoort veel geld. De gemeente zal voertuigen uit het land als Polen, Italië, Ierland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland in wielklem geven. Als blijkt dat zij meerdere parkeerboetes hebben opstaan. Oké, okay, nou, dan dus moet je maar zorgen dat je dus geen wielkamp krijgt, hè? Want dan ben je wel de bok, want dan kan je niet meer auto rijden, hè? Ja. Oké, okay, Luca, hartstikke bedankt voor dit nieuws. Ja, Ga terug naar de muziek. Ja, zoals jullie al hebben gehoord, vanavond is er voetbal. Nederland tegen Engeland. Dus nog een beetje in de WK stemming van vorig jaar. Hebben we Nu een kanaal met de waving flag. Zes punt negen, Can we that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right, right, right now, wish right, right now, wish right, right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right, right, now. Wish right, right now. now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this wasn't.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 B. en Haley Williams met airplanes. Daarvoor nog um, Waving Flag van geen idee. Een oh, knaan. Kna knaan of zo. Kanaan. <laughs> Banaan, kanaan, we hebben het over bananen. Dat is erg toepasselijk, Roy, want we hebben nog een voetbalbericht. En dat gaat Tobias uh, nu aan u kenbaar maken, Tobias. Ja, um, Londen, vandaag zal bo Bondcoach Bart van Marwijk voor ...het eerst sinds lange tijd weer een moeilijke, leuke keus moeten maken. Eindelijk, het kan niet moeilijk genoeg gemaakt worden. Oké, okay, Tobias, hartstikke goed. Ja, vanavond Engeland tegen Nederland. Hoeveel gaat het worden, denk je? Nou, ik denk 2-1 voor Engeland... Oké, okay, en uh, andere heren daarmee eens? Ja, ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Nederland, oh Nederland. Hey jongens, Nederland. En jongens, ja, hey, jongens wie, wie staat er in de spits vanavond? Wie staat er in de spits vanavond? Van Persie. Van, van Persie? Persie. Oké, okay, goed. Van Persie. Luisteraars, uh, ons tweede programma in het kader van het Kids Adventure Week zit erop. De heren... Uh, de heren Toya, Gideon, Luca, Ricardo en Luke zijn verantwoordelijk voor de samenstelling uh, en presentatie van dit programma. En hun, de muziekkeuze was ook van hun. Ik neem daar geen enkele verantwoordelijkheid voor over. <laughs> Jongens, ik vond het hartstikke top dat jullie er waren. Uh, en wellicht tot ziens. We gaan uh, zometeen nog even een fotootje maken. Tot en, uh, ziens. Hartstikke bedankt voor jullie inzet. Ja. Doei. Doei. Doei. En we sluiten af met de nummer Zandvoort op zaterdag met Always Look on the Bright Side. Doei.